Anders en de dansende veeën. Op het Zweedse eiland Glyf leefde eens een jongen die Anders heette. Dat is in Zweden een heel gewone naam. Hij werkte als stalknechtje bij de pastoer. Anders was een dromer. Hij droomde dag en nacht van elfjes en veeën. En vaak viel hij in slaap terwijl hij eigenlijk moest werken. Op een keer vond meneer pastoor hem in de middag slapend onder een boom. Word wakker, Anders, riep hij. Het is al laat. Je moet voor het donker mijn paard naar de stal brengen. Anders zullen jouw veeën hem misschien wel wegtoveren. Maar tegen de tijd dat Anders bij de wei kwam, waarin het paard van de pastoor stond, was het al donker en scheen de maan Plotseling hoorde hij boven zich wonderlijke muziek. En toen zag hij feeën die langs een manenstraal naar beneden gleden. Een paar feeën maakten muziek en de andere feeën begonnen op de maat van de vreemde muziek te dansen. Voorop danste de feeënkoningin, die groter en mooier was dan de andere feeën. Ze had een zilveren kroon op haar hoofd en droeg een jurk die versierd was met edelstenen. Anders kroop dichterbij om de dansende feeën beter te kunnen zien. Opeens riep de veeënkoningin, stop, er is hier een vreemdeling. De muziek hield op en de dansende feeën stonden ineens zo stil als standbeelden. Anders, je kunt beter naar huis gaan, zei de veeënkoningin, anders raak je misschien betoverd. Ik wil liever met u dansen, antwoordde Anders. Hij nam de veeënkoningin bij haar handen en danste met haar. De veeën dansten in een kring om hen heen. Ze dansten de hele nacht. Maar plotseling riep de veeënkoningin, stop! Straks komt de zon op. Het is tijd om terug te gaan naar Veenland. De veeën vlogen weg. Maar Anders danste door. De pastoor vond hem de volgende ochtend. Hij danste nog steeds. En hij danste de hele weg naar huis. De mensen uit het dorp vonden het maar vreemd en ze geloofden zijn verhaal over de dansende vee eigenlijk niet. Precies een maand later klom Anders net voor middernacht uit het raam van zijn slaapkamer. Hij rende naar de wei en hoorde weer de vreemde muziek. Even later zag hij de feeën, met voorop de feeënkoningin langs de manenstraal naar beneden glijden. Anders vond de koningin nog mooier dan de eerste keer. De feeën vouwden hun vleugels op, gingen in een kring rond Anders en hun koningin staan en begonnen te dansen. En net als de eerste keer dansten ze de hele nacht tot net voordat de zon zou opgaan. Toen riep de veeën koningin, stop, straks komt de zon op, we moeten er vandoor. Vaarwel Anders, ga snel naar huis. Nee, riep Anders, ik ga met u mee. Hij hield zich stevig vast aan de jurk van de veeën en samen met haar vloog hij langs de manenstraal naar boven. De mensen uit het dorp gingen op zoek naar Anders. Pas een maand later vonden ze hem op een nacht in de wei. Hij danste heel gelukkig met de veeënkoningin. Daarna gingen de mensen iedere maand kijken naar de dansende veeën in de wei. Maar ze kwamen niet te dichtbij, want ze wilden zelf niet betoverd raken.